Mannenbroeders. In de voorbereiding. In de voorbereiding hadden wij een lied uitgezocht, gevonden wat we wilden laten zingen, of met elkaar zingen, net voordat we zouden gaan lunchen. En dat wil ik nu met jullie gaan zingen. En dat slaat ook heel erg mooi op wat. Uh, Elise heeft aangegeven in dat prachtige lied over die kleur geel. Want het lied zegt, laat heel de wereld het zien, maakt de volkeren weer blij. Wij kunnen die gele kleur aan anderen geven. En dan is het refrein, liefde en recht zal hij brengen op aard. En dat is dat evenwicht waar onze broer Otto van gesproken heeft. Liefde en recht zal hij brengen op aard. Lied 34, laat heel de wereld het zien. Zingen we nu lied 4? Prijs de Heer met Blijde Galmen. En bij ons vroeger in de kerk zeiden ze altijd: dat is op de zonderschool melodie. Tenminste, dat doen we zo, hè, jongens? Meiden, uh, uh, Carolien, sorry. Prijs de Heer met Blijde Galmen. Twee verzen, dat is lied 4. Dan gaan we nu verder met de zingen dus je mag blijven staan, je mag gaan zitten. Uh, oh nee, ik zou bijna iets vergeten, neem me niet kwalijk. Maar dat doen we ook staande uit de eerbied. We gaan eerst nog danken voor dat heerlijke eten... en met liefde klaargemaakte soep en alles wat erbij was. Trouwe Vader in de hemel, wat zijn we bevoorrechte mensen. Mannen, broeders, maar ook zusters zijn bij ons. En die zusters hebben er ook voor gezorgd... dat vanmorgen het brood is gesmeerd, belegd, soep is gemaakt... Koffie, thee, alles is ons geschonken, letterlijk en figuurlijk. We danken u daarvoor, vader, dat we dit mogen meemaken en dat we het zo goed hebben. Maar mogen daarbij ook denken aan allen die het moeten missen, die geen eten hebben of zoveel minder. Wilt u ook met hen zijn, ook op dit moment, raak hen aan, vader. En geef dat we bewogen zijn met deze wereld. Wat we vanmorgen gehoord hebben, dat... Als u ons liefde geeft, dat we dat ook doorgeven aan anderen. Dat is het evenwicht in ons leven. Dat prachtige schilderij dat aangeeft dat we gericht zijn op u, maar daarmee ook wij gericht zijn op de ander. Vader in de hemel, we zien ook uit naar wat u vanmiddag aan ons gaat geven. Dank voor het eten, maar dank ook in het bijzonder voor het geestelijke voedsel. Uw naam zij daarvoor gedankt en geprezen. In Jezus' naam. Amen. Het is nu zo sing-in, ik heb het niet genoemd en eigenlijk ben ik er wel een beetje blij om, de muziekgroep niet, dat we nu nog niet op papier hebben staan welk lied het zal worden. We hebben drie uh, compartimenten zou ik bijna zeggen, oh, nee dat is niet waar, want dan zou het afgesloten zijn. Wie heeft een lied in deze groep die hij graag zou willen noemen? Ik overval jullie niet mee, ik weet een broer die wil op psalm 122, dan moet ik nog even over nadenken, maar er komt een ander. Wat zeg je? Heb je het nummer wel graag uit deze bundel? Dat is misschien heel lastig, maar dan, we, dan kunnen we ook projecteren en zo. Daar is kracht in het bloed. En dat is nummer, nog even snel. 48. Nummer 48, hij wordt zo geprojecteerd. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Kracht, het gaat over kracht. Voorwaarts, christenstrijders, drukt uw koning 118 laat ieder zeer een goedheid loven, want goed is op een majestein. Man in Gods kracht, Gods rechterhand doet grote kracht. Nou, jullie gaan dan zitten. Jullie zijn er alweer aan toe om naar Otto te luisteren. Maar ik heb nog tien minuutjes om wat te zingen. En ik heb nog één lied wat ik zelf zou willen... Oh, die meneer daar, ja. De landelijke zin van het leven is om psalm 68 vers 10 in je hart te hebben. En dat heb ik ervan op. Psalm 68 vers 10, de landelijke zin. Ja, de lievelingspsalm van mijn vader, onze vader moet ik zeggen, omdat Alex erbij is. Prachtig lied wat we ook gezongen hebben op zijn begrafenis. De jongens in ons midden en zijn vader is net overleden. Maar wat is dat dan een geweldig lied om toch ook zo te mogen zingen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, voorkomen uitkomst geven. Een vader waarvan hij vertelde dat hij al vier jaar lang dement was, weinig of geen contact, maar in vrede heen gegaan. En ja, we wensen Jaap heel veel sterkte toe, maar mooi om dit lied dan ook zo ja, mee te kunnen en mogen zingen en mee te geven. Um, om, uh, dat we straks ook nog een lied zingen gaan we nu een lied zingen wat een broeder al heel veel jaren ons gevraagd heeft, we vergaten het iedere keer op te nemen in onze bundel dat is lied 14 Lichtstad met uw parlenpoorten het is ervan gekomen en hij is er blij mee ook volgens mij en ik hoop jullie ook een prachtig lied waar we naar uit mogen zien geweldig vooruitzicht, maar ook dat Otto weer tot ons gaat spreken en probeert vragen te beantwoorden. Ik ga een vraag voorlezen en ik ga hem beantwoorden, als zover ik dat kan. Ik heb er vijf, dacht ik. En ik heb er geen enkele moeite mee als iemand uh, ook nog wil, iets wil zeggen uit de zaal, kort, wil vragen of wat ook. De volgende heb ik niet over nagedacht, dus ik begin gewoon. Jouw inleiding vanmorgen was treffend en vanuit Efeze 6. Wat voor inhoud geef jij aan de waarschuwing uit Efeze 6, vers 11b, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel? Dus de woord, het woord opdat u stand ...kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Uh, in de eerste plaats moeten we hier dus opmerken dat het gaat om leugen. En leugen doet zich altijd voor als waarheid. Dat is het kenmerk van een leugen. Iedere le leugenaar spreekt zoveel mogelijk waarheid. Net genoeg om zijn leugen over te brengen. Dus uh, in de tekst het listige verleidingen, listig leugen, uh, het is moeilijk te ontmaskeren. Um, daarom begint ook die wapenrusting met de waarheid. En als u het boek Efeze ziet, dan begint het ook met de waarheid. Hoofdstuk 1 is het hele hoofdstuk, één grote uh, lofzang op de predestinatie, op de uitverkiezingsleer. Uh, sorry, dat woord hebben wij ervan gemaakt, Uit, uitverkiezing moet ik zeggen, niet uitverkiezingsleer. De geweldige troost en de zekerheid dat wij uitgekozen zijn door God. Ik weet wel dat het in Nederland en een paar andere gebieden in de wereld, met name in Schotland en in de Hebride... Bij het ultra-calvinisme, zo noem ik dat maar, dat dat een beetje uit de hand gelopen is. Die hele uitverkiezingsleer is daar zo ver doorgetrokken dat hij zich tegen ons gaat keren. Hoe weet je nou dat je uitverkoren bent? U kent dit ook wel misschien in eigen omgeving. Maar dat is absoluut niet de bedoeling van de uitverkiezing. Alle uitverkiezing die zich in de Bijbel uit is bevestiging van dat God een verbond met u heeft gesloten ten positieve als troost, als zekerheid, als waarheid. Uitgerekend dat heeft de duivel gebruikt om mensen in onzekerheid te laten. En het om te keren in van je kan het nooit weten of ik wel uitverkoren ben. Is dat niet listig? En dat is dat is dat is één van de instrumenten dat de duivel zich vroom voordoet als een wolf in schaapskleren. Eh, het listige verleiding van de duivel is dat hij de waarheid spreekt tot op zekere hoogte, waardoor wij verleid worden daarin te gaan geloven en wij komen diametraal aan de overkant terecht, aan de verkeerde kant in de uitwerking. Dit nu is veel subtieler dan uh, seks, geld en macht. Uh, laten we zeggen de grove, de grove duidelijkheid, daar weten wij van. Maar het feit dat wij zelfs via vroomklinkende woorden... Jezus zegt het ware beter dat een molensteen om zijn hand, hals gelegd wordt hè, die, die deze kleine verleidt. In zijn tijd, dit is een van de grote confrontaties van Jezus, niet alleen met de Satan hè, in de woestijn, maar misschien nog wel veel meer in het Evangelie dan, veel meer ook nog met de vrome geesten die wisten precies hoe het in de wet stond en hoe je dat moest uitvoeren en daarmee op een gegeven moment de letter boven de geest plaatsten. Hoe. Subtiel kan het zijn. Hoe subtiel kan het zijn? Dat mensen zeiden, dat kan ik niet in mijn ouders schenken, want het is korban, het is offergave. Daarmee de wet ontkrachten en daarmee precies het tegendeel deden wat God bedoeld heeft. Als Jezus zegt, de mens is er niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens. Dan zegt hij eigenlijk, jullie hebben dus het omgekeerd. In het Grieks... ...diabolos, oftewel daar komt het woord duivel vandaan, de omkeerder, hij die alles omkeert. Jullie hebben het omgekeerd, jullie hebben de Shabbat boven de mens geplaatst, terwijl de Shabbat was voor de mens. Nou hier komen we bij een terrein terecht, wat midden in ons eigen geestelijk leven ligt, met de enorme uitdaging dat wij Gods hart moeten zoeken, met Gods geest... Om Gods geest moeten bidden. Dat wij verlicht worden in ons verstand. En dat wij dan met Gods ogen zien. Ik vind het trouwens prachtig. Ook uitgedrukt in Efeze 1. Ja, dat is, oh, dat is zo magistraal. Dat is zo geweldig, dat hoofdstuk. Um... Ik noem het altijd maar het, mijn uitverkiezing en jouw uitverkiezing. He, gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. En dan komt dat gaat helemaal door. waarin hij al van voor de grondligging der wereld. enzovoort, enzovoort. het mysterie heeft onthuld. En dat is, ja, dat is gewoon een, een fantastisch gedicht. En. Eh, dan krijgen we op een gegeven moment vers 18. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heilige zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht. Dan heb je hem weer kracht, macht, hoofdstuk succes, kracht, macht, man in Gods kracht. Overweldigend groot de krachtige werking van God is, Gods macht is voor ons die geloven. Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, uh, uh, hoe, ga, hoe ga je nou om? Hoe geef je invulling aan die waarschuwing uh, dat je stand houdt tegen de listige verleidingen van de duivel? Uh, de eerste is, en dat blijft ook misschien wel de, de, de grote rode lijn, dat is... Uh, het gebed om Gods geest en in de verlichting van de Heilige Geest en het, het lezen van zijn woord. Het dus dicht bij de Heer te blijven en dicht bij zijn woord te blijven. De waarheid blijft zien. En, um, ik, ik, ik gebruik nu weer twee begrippen, geest en woord, die weer in die spanning staan bij elkaar. Zonder woord is de geest onduidelijk Zonder geest is het woord onduidelijk. Dus die twee horen bij elkaar. Door het zijn geest het woord in mij verlicht. Ik heb in mijn leven verschillende situaties meegemaakt... waarin je echt te maken had met demonie. Um, met demonie bij een ander, dus bevrijding. Dat waren uitzonderlijke situaties... Waarvan ik geleerd heb dat ze werkelijk bestaan en dat je ook mag weten dat als ze er zijn en je staat daarvoor open dat God het je laat zien dat je ook inderdaad weet wat het is. Dus je hoeft er niet naar te gaan zoeken, absoluut niet. Een mens die open is naar God die weet op een gegeven moment hier is iets aan de hand wat uit de omkeringswereld zit, uit de duisternis. Maar ik heb één ding ondervonden, dat is dat de overwinning is behaald en Ieder die zich in gebed hiermee bezighoudt, mag uitgaan van die overwinning. Dat ligt anders bij ziekte. Ziekte valt onder de gebrokenheid van de schepping. De vruchteloosheid die God zelf over zijn schepping heeft gelegd toen wij uit het paradijs verdreven waren. Ziekte is iets wat bij de gebrokenheid hoort. Helaas, helaas. Maar bevrijding van gebondenheid en bezetenheid is iets wat uit de duisternis komt. En ik ben ervan overtuigd dat het een ander verhaal is. Dat daarin de autoriteit en de liefde en het gezag van de opgestane heer hierover uitgesproken mag worden. En dat er ook inderdaad bevrijding, ja, bevrijding plaatsvindt, kan vinden. Uh. Nou ja goed, dus om God jezelf met die waarheid. En die gordel zit in het midden, hè? Die, alles hangt eraan vast. Alles zit eraan vast. Het begint met de waarheid en de gerechtigheid. En daar zit alles aan vast. Dus ja, hoe, hoe, hoe het in de praktijk werkt is per situatie verschillend. Ik, be, ik besef dat ik hier veel meer over zou kunnen zeggen. Maar, nu komt de volgende. De voorbereiding waar je over spreekt... Hè? Bereid u voor op de dag des kwaads. Hè? Werkt niet bij ons, mannen. Een echte man komt pas in actie als de problemen eraan komen. En of er al zijn. Het is jammer, maar waar? Wat een pretentie. Hij spreekt niet namens mij hoor. Maar goed, ik ben ook een man. Maar... Ik denk dat het met mensen allemaal zo is: niet mannen, maar mensen. Uh, en dat is ook de reden waarom Paulus het schrijft. Anders hoeft hij het niet te schrijven. Als alle mensen zo bedachtzaam waren dat ze zich voorbereiden... dan hoef je dit soort dingen helemaal niet te schrijven. Het feit dat wij ons niet voorbereiden... is de reden van de apostel om te zeggen, breid je voor. Dus dat ik vrij logisch. Um, um, nou, is, ik, ben, ik ben het niet geheel eens met de schrijver... Uh, ik denk ook wel dat het iets is wat uh, uh, veel eerder begint. Ik heb het geluk gehad christelijk opgevoed te zijn. Mijn ouders hebben mij voorbereid op dit leven. En dat hebben ze bewust gedaan. En ik vind dat een vorm van verantwoordelijkheid. En dan noem ik het, ik, ik noem het zo. Verantwoordelijk anticiperen, verantwoordelijk vooruitkijken. Verantwoordelijkheid betekent niet alleen dat ik verantwoording afleg over wat ik gedaan heb in de Bijbel, maar verantwoording heeft ook alles te maken met de manier waarop ik de toekomst inga. Heel, twee hele praktische voorbeelden. Als je een put graaft, dan moet je er een deksel overheen leggen, want als er een ezel van je buurman invalt, ja, dan ben jij verantwoordelijk. Anticipatie. Of als ik een plat dak heb, dan moet ik er een hek omheen zetten, zegt de Torah. Hè? Want als er een kind op speelt en hij valt eraf, ben jij verantwoordelijk. Jij had een hek moeten plaatsen. Dus het verantwoordelijk anticiperen zit juist in het, in het bijbelse denken. Hè, bijvoorbeeld de hele tekst over, prent het uw kinderen in. Hè, Deuteronomium 6. Prent het ze in. Dat heeft alles te maken met verantwoordelijk anticiperen. De toekomst ingaan. Dus het Voorbereiden in mijn leven. Ik zal je nog een ander voorbeeld geven. Ik ben door Genade ik, ik een, een prachtige vrouw uh, ontmoet. Maar wij hebben vier jaar verkering gehad een heel voorbereidend traject. Wij hebben daarin hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. Wij hebben daarin de gelegenheid gehad om bewust te kiezen voor het huwelijk. Ik denk dat die huwelijksvoorbereiding een heel belangrijk instrument geworden is voor de tijden die gingen komen toen het minder was tussen ons. Of dat het door ziekte of door wat, ik veel wat, mijn vele reizen bijvoorbeeld, dat ons huwelijk zomaar had kunnen breken. Maar wij hebben een voorbereidend fundament gelegd. Met andere woorden, en dat herkennen sommigen van u. Er zijn er verschillende hier die misschien zelfs een spaarcentje voor de oude dag hebben. Misschien enkeling hier. Met andere woorden, wij bereiden ons vaak heel goed voor. Dus ik denk dat het niet, uh, dat het uh, wel, ja de, de schrijver heeft al gelijk... dat mensen zich altijd, met name de dwazen, dat ze zich laten overvallen. Ja, maar ik ben gelukkig geen dwaas. Nou, ik, meen het, ik meen het helemaal oprecht. Ik heb vanaf mijn jeugd af aan gezocht naar, wat, wat, wat is degelijk? Wat is, ja, sorry. Ja, je bent te zwaar en te ernstig opgevoed. Ik niet. Ik hou me hart vast voor een generatie die niet ernstig en zwaar is opgevoed. Dat wel. Mensen, er is zelfs een boek dat, dat heet, de titel, de ondraaglijke lichtheid van ons bestaan. En dan spreekt die persoon over deze cultuur waar we nu in leven. De mensen zijn, gaan zo licht, ze denken nergens meer over na. Dat wordt ondraaglijk. Let op. Ja, ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten. Ik heb iets geleerd van de bushmen in Namibië. Als de bushmen in Namibië op stap gaan door de woestijn, dan nemen ze het struisvogel eieren, struisvogel eieren met water mee. En die hangen ze om hun lijf. En als je een jongetje van vijf, die heeft er zes, of vijf, en een kunel van 14, 15, die kan er wel twintig dragen. En een volwassen vent van twintig, misschien wel vijfentwintig. Dus je draagt naar vermogen. Het maximale, het optimale water in de woestijn. Je gaat zwaar. Zo zwaar mogelijk. Want de woestijn is hard. De tegenstand is groot. Dus je moet zwaar gaan. Hoor je hem? Als dat water opraakt, dan worden die eieren steeds lichter. Dan worden wij bedroefder. Want als het water op is en de eieren worden lichter, wordt de bedreiging groter. Nou, dit is een interessante les. Als u zwaar tilt aan de kracht van God in uw leven. Als u daar misschien af en toe zelfs onder lijdt. En als u soms denkt van, kan het niet wat oppervlakkiger? Dan ga ik u toch hartelijk feliciteren. Want zolang u er nog aan tilt... Zolang u nog water draagt in de woestijn... mag het misschien wel even wat kosten... maar u gaat er wel helemaal doorheen komen. Maar we, degenen die geen water bij zich hebben en te licht gaan... ze sterven midden in de woestijn. Maar dit is interessant, hè, dit. Als je praat over onze cultuur. Alles moet leuk zijn. Ook de kerk moet enigszins gezellig blijven, tenminste. Ik heb al genoeg zores in de week... Het evangelie moet ook prettig blijven. Een schuimrubberen kruis. Draagt, lakker, draagt veel makkelijker. Ja, het wordt steeds meer entertainment. Maar ik denk, ben ervan overtuigd en ik mag God danken op mijn knieën... dat ook toen ik hem niet aanvaarde en jaren zonder hem geleefd heb... dat toch de rode draad in mijn leven geweest is... dat ik echt uh, niet genoegen wilde nemen met... Te weinig water in de woestijn, ik zo zeggen. Oké. Okay. Derde. Oh ja, nou, die past. Moet je diep gaan? Vraagteken. Bij mij komt alles uh, aanwaaien. Uh, heb toch moeite om ervan te genieten? Zegt hij. Nee, je moet, je moet nooit het lijden zoeken. Nergens is dat in de Bijbel dat je dat moet zoeken. Je moet nergens zoeken naar de woestijn, je moet nergens zoeken naar uh, crisis of tegenslag. Dat staat er helemaal niet in de Bijbel. Dat zou, dat zou een beetje ziek zijn eigenlijk. Ik moet je helaas vertellen dat in de middeleeuwen er wat orders waren... Die met uh, zwepen door de straat gingen. Dat heette de vlaggenlanten. Die sloegen zichzelf op de rug. Of iemand die liet zich inmetselen in een muur. En die kreeg alleen door een gaatje kreeg wat eten. Die hele afsterving in de middeleeuwen. Ook in de kloosters. Eigenlijk staat dat helemaal nergens in de Bijbel. Dat is een traditie geweest van afsterving die je zelf zoekt. De weg die Jezus ons biedt. <kijkt> is dat je dient. Dat je vrede sticht. Dat is actief. Je geeft, je dient, je deelt, je draagt met anderen mee. Dat is een actieve keus voor de diepe weg. Op die weg krijg je tegenstand, geheid. Maar daar heb je niet om gevraagd, die krijg je, helaas. Maar ook op de levensweg krijg je door de gebrokenheid gebrek. Gebrek. Ook daar heb je niet om gevraagd, maar je krijgt het. Met andere woorden, het lijden met een lange ei komt ons wel tegemoet, maar we mogen het niet zoeken. Wij gaan de weg van de vredestichters, zalig zijn de vredestichters. En dan zegt Jezus er meteen achteraan, zalig zijn de vervolgden om mijn naams wil. Met andere woorden, in het verlengde van de dienst die jij verlinkt, kun je tegenstand verwachten. Voilà, maar je hebt het niet gezocht. Dus moet je diep gaan? Nou, je moet gewoon dienen en je moet gewoon geven. En je moet gewoon gaan in de weg van de Heer. En dan zul je wel eens een paar dieptes tegenkomen. Ja, dat denk ik wel, ja. Volgende vraag. Wat is er, uh, wat er ook gebeurt. Oh nee, dat is iets anders. Dat zijn de liederen van Elise Manna. Uh, <laughs> Komt er die bril? <lacht> Prachtig. Een vraag die misschien heel niet relevant is, maar die te maken heeft met het over het randje gaan, hè, bij de dood, hè, tussen leven en dood, zoals je zelf aangaf. Je komt van die verhalen van mensen tegen die bijna doodervaringen hebben gehad en dan een tunnel zien, of een tunnel doorheen gaan en aan het eind een prachtig licht. Wat moeten we daarmee? Heb je dat ook zo ervaren? Nou, euh, nee. Maar ik weet wel dat, dat, zijn, dat er mensen zijn die dat ervaren. Er is een boek over geschreven door een arts over de bijna doodervaringen. BDE's heet dat netjes. Um, als je in een uh, situatie bent van coma of kunstmatige coma, sedatie, uh, komen er allerlei hallucinaties. Hallucinaties zijn... Uh, psychotische situaties... die zijn heel erg reëel. Die zijn zo reëel als wij nu hier zitten. Minutieus. Met details. En alles erop en eraan. In die 51 dagen heb ik heel veel... van dat soort... hallucinatoren ervaringen gehad. Maar ook dromen. Maar ook halfwaaktoestanden... En ik heb ook een keer een geestelijke ervaring meegemaakt. Waarvan ik zeker weet dat het een reële ontmoeting was met geestelijke machten. Het was in mijn geval een demonische aanval. En in die aanval uh, heeft zich een wonder voltrokken... Uh, over die aanval wijd ik verder niet uit. Dat was gewoon heel erg angstwekkend. Maar twee mensen kwamen bij mij in de cabine, in de intensive care. Een verpleegkundige en een mannelijke en een vrouwelijke. En de een zei, ik ga weg, want ik vind het niks. Want die zag aan mij, of ik weet niet wat het was. En de andere zei, ik blijf hier om de eer van Jezus. Want het gaat om de eer van Jezus. Toen zag ik vier engelen om mijn bed grote bronzen gestaltes, het gaat helemaal niet over de details, maar dat waren bewakende engelen en een stem uit het plafond kwam en die zei, jouw geest is veilig bij God. Op dat moment wist ik, ik ga sterven. En psychisch ga ik eraan, lichamelijk ga ik eraan, psychisch ga ik eraan. Maar mijn wezen blijft bestaan voor God. Dat is, dat is de, het bericht wat ik hieruit tot mij nam. Toen ben ik tot volkomen rust gekomen. De hele strijd was voorbij. Ik ben tot rust gekomen en de volgende dag ben ik wakker geworden. Op de 51ste dag. Dat is mijn bijna doodervaring in de geestelijke wereld. Waarvan ik... Achteraf mag je zeggen dat het een hallucinatie was. Maar deze hallucinatie was zo fantastisch bijbelgetrouw. Dat ik zeg, nou ja, daar doe ik het voor. Het is een profetie, het is misschien een hallucinatie, het is misschien wel een voorstelling. Maar de waarheids, het waarheidsgehalte van dit was toetsbaar juist. Het gaat om de eer van Jezus. En ik ben veilig bij God. En die engelen mag je meenemen of niet, het maakt me niet uit dat is puur wat erbij komt, dat is ook helemaal niet interessant verder voor een ander. Maar die waarheid is er wel, je bent veilig bij God en het gaat om de eer van Jezus. En in die volgende, het gaat om de eer van Jezus, dan ben je veilig bij God. Nou, dit heb ik meegenomen uit die situatie. Als een ander alleen maar komt tot een vaag licht aan het eind van een tunnel... en nooit iets begrijpt van Jezus en alleen maar blije gezichten ziet daar aan de andere kant... Dan heb ik, de, heb ik gewoon moeite met de toetsingswaarheid, de toetsingsgehalte met de Bijbel. Ik gun iedereen zijn hallucinatie, of zijn psychose, of zijn droom of zijn, zijn voorstelling. Ik, dat, daar ga ik verder niet mee werken, want ze zijn reëel, namelijk denk niet dat het verzonnen is. Maar het gaat uiteindelijk om de Bijbelse toets. Wat ga je hiermee doen en is dit werkelijk uit de geest van God? En dat is eigenlijk bij allerlei dingen zo. Kijk, je kunt een fantasie hebben. Hè? En sommige mensen zijn dan heel snel om te zeggen, nou die Heer laat me zien dat. Dubbele punt en dan komt er iets. Terwijl het een fantasie is. Het kan ook zijn dat je een droom hebt gehad. God spreekt door dromen, ik geloof dat absoluut. Maar de vraag is niet wat dat is, maar of dat toetsbaar is met de Bijbel. Of dat werkelijk ook waarheid is. En God spreekt via fantasie. Ik weet het als kunstenaar, weet ik het, dat hij dingen laat zien door fantasie. Waarvan ik ja, zelf denk, van daar was ik niet opgekomen. Maar is het ook toetsbaar? Is het ook waarachtig? Is dit echt wat Gods woord bevestigt? Dat is de eindvraag. Dus als iemand door een bijna doodervaring heen gaat en daarmee Jezus leert kennen, dan vind ik dat wel heel erg mooi. Punt. En als het een vaag licht blijft, denk ik, kom zoek eens verder, ga eens naar Jezus. Ik ga hier stoppen. Dacht ik. Ik zag jou knikken tenminste, hè? dat klopt hè? Ja, ja oké, okay, goed. Ja. Zullen we stil zijn samen? En in die stilte wil je... ...in die stilte vragen aan jezelf... ...van wat is nou het woord geweest... ...wat voor mij deze dag ertoe deed... Echt toe deed. Daarvoor ben ik gekomen. Dit heeft mij wakker gemaakt. Hier moet ik wat mee doen. Trouwe God en Vader, we willen u oprecht danken. voor deze rijke dag. De liederen, de ontmoeting. luisteren naar de liederen van Elise, naar uw woord, naar datgene wat doorgegeven is. Heere God. Wat een rijkdom, wat een, wat een, wat een overdaad aan gedachten, aan, aan dieptes, aan mogelijkheden, Heere God. Elke keer besef ik weer dat het zo'n voorrecht is dat je dat gewoon doet, dat je zo'n dag hebt. Als we om ons heen kijken in de, in de omgeving, dan zijn er zo weinig mensen die zeg maar een dag apart zetten... voor het, het nadenken over de essentie van het leven... Dat hebben we vandaag gedaan, we hebben ons stilgezet en we hebben gedronken bij de bron van uw kracht. Man in Gods kracht, kracht die u gaat geven, kracht die door ons heen werkt, naar de werking van uw macht... En waarin wij ingeschakeld zijn, waarin wij ook een plaats hebben, waarin we ook opwandelen, een tweede mijl gaan, een andere wang toekeren, de eer van God zoeken in iedere situatie, uw eer zoeken. En heer, we willen dit echt uitspreken. We willen uitspreken dat u de eer mag krijgen van de situatie waar wij ons in bevinden op dit moment. Aan u, zij alle eer, het gaat niet om ons, om mij, maar in deze situatie waarin ik mij nu bevind, vraag ik u eerbiedig, wilt u tot uw eer komen, tot uw glorie. Heer, mag die kracht over ons zijn. En Heer, als we gesproken hebben over evenwicht, ook Vader, wilt u ons helpen evenwichtig te zijn, in waarheid en liefde, in bidden en in werken. Jezus, Geef ons die genade. Dat we een boog zullen zijn die gespannen is voor uw eer. Hier. De pijl van de liefde zullen afschieten. Heer God wil zo al die elementen van deze dag in ons hart een plaats geven. Geef ons de moed om stilte te zoeken. Geef ons het lef om niet altijd mee te doen met de drukte en met het lawaai. Maar om ons terug te trekken, stil te worden en bij u te zijn. Wilt u een gebedsleven in ons laten geboren worden. Zodat u tot ons kunt spreken. En wij ons oor op uw hart kunnen leggen. Zo willen we u danken. Zo willen we alle eer geven. We willen u danken voor alle elementen, alle aspecten, alle mensen. Zij die gediend hebben, zij die hier gekomen zijn als gast. Nieuwe mensen, Heere God. Dank u wel. Geprezen zij uw naam. Geloofd zij uw naam. U willen we alle eer geven van deze dag. Halleluja. Amen. Mannenbroeders, deze dag is al bijna weer voorbij. Niet de zaterdag, maar deze mannendag wel. We mogen hopen en bidden dat we onze zestiende weer mogen houden. Daar gaan we als werkgroep mee aan de slag. TZT, daar hebben we hulp bij nodig, heb ik al gevraagd. Dus mocht het zo zijn dat je op je hart hebt om mee te werken. Wellicht ben je druk in je kerk of omgeving, maar wie weet. We hebben vandaag gehoord, de liefde geeft ons ook, uh, ja, eigenlijk ook in dat evenwicht dat we ook mogen dienen daarin. Um, ik had nog niet genoemd, maar ik kan heel veel noemen... Jos Eikelenboom, een van de trouwe uh, aanwezigen hier. Die is aan zijn rug geopereerd. En uh, nou, als jullie hem kennen, maar al ken je hem niet... denk ook aan hem in gebed, want er komt een hele revalidatie nog. Dus dat is heel belangrijk voor hem. Gisteravond konden we als werkgroep hier niet aan de slag. Dat betekent dat we gemiddeld zo'n beetje om vijf uur vanmorgen opgestaan zijn... om hier op tijd te kunnen zijn en de boel klaar te zetten. Dat ging best goed. Maar we willen als werkgroepleden er ook zijn voor jullie om na te praten... om voor gebed, als jullie dat willen. Jullie herkennen ons, mij niet meer, maar aan dat uh, opgeplakte uh, mooie wapen... Um, dat betekent dat we natuurlijk alles hier zouden kunnen laten staan. En dan zijn we weg straks allemaal. En dan moeten we nog alles opruimen. Dus hebben jullie nog even tijd? Was de auto vandaag maar een keer niet. Dan help ons met opruimen. Dat zou heel erg prettig zijn. Jullie hebben badges gekregen. Het papiertje met je naam mag je eruit halen en graag bij de uitgang waar je nog je e-mailadres in kunt vullen. Daar mag je hem weer neerleggen, dan kunnen we ze volgend jaar weer gebruiken. En we moeten daar toch ook goed mee omgaan natuurlijk met ons milieu. Dus dan gaan we het niet weggooien. We kunnen het hergebruiken, heel belangrijk. Jullie krijgen een verrassing aan het einde van deze dag. Fantastisch dat jullie er waren, dat jullie er nog zijn. En... Um, we wensen jullie ook straks een hele mooie zondag toe. Een broeder heeft gevraagd, kunnen we op Psalm 122 zingen? Ik stel toch voor, ik zal het echt in mijn, een knoop in mijn zak doen. Ik schrijf het straks op. Volgend jaar weer op Psalm 122. Zingen morgen vroeg in de badkamer. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poort. En een prachtig lied. Maar nu hebben we een ander lied uitgezocht. Wat ik vind dat heel erg mooi aansluit. Bij alles wat we gehoord hebben hebben en wat we gesproken hebben. Ik bouw op u. En dat is een lied, lied 25. Dat willen we tot slot zingen. Nogmaals, heeft u behoefte aan gesprek of gebed? Kom gerust straks naar ons toe. En wie ons helpen wil, heel graag. En Otto, ontzettend bedankt voor waar je ons in gediend hebt. Ja. Bloemen, ja. ja, maar mag ik je namens de mannen heel hartelijk bedanken... en ook God zegen op je werk geven. Dank Graag gedaan. Voor jullie. Het lied zegt sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming... en ook eigen zwakheid voelend. Nou, de woorden zijn vandaag ook letterlijk door Otto gesproken. Als ik zwak ben, ben ik sterk in hem. Ik bouw op u. Laten we dat staande doen, van mijn part hand in hand, maar in ieder geval bouwend aan dat Koninkrijk van God, want dat is nu al begonnen. Maar Gods wel thuis. En wie wil helpen? Henk Langerak, steek even je hand op Henk. Dat is de man die gaat coördineren bij het opruimen. Uh, het hoeft niet met alle 190 tegelijk, want dan lopen we elkaar in de weg. Maar een paar handen maken licht werk. Dankjewel. Tot volgend jaar hoop ik. Ik vergeet bijna nog te bedanken René, Willem, Carolien en Richard voor de geweldige begeleiding. Een applausje voor hen.